We vinden nog wel wat. Een hoorspel van Norman Smithson... vertaald door Arie van Nierop. Regie uit Ja, maar. Dat is ook toevallig. ja. Yeah. Dat jou hier nou op een bankje in het park moet treffen. Het is lang geleden dat je het gezien hebt. He? De tijd staat niet stil. Hm? Zeg dat wel. Nou, laat maar eens kijken. Vijf jaar geleden hebben we dat huis gekocht. Het staat in een prachtige omgeving. Nou, ja, dat zal wel, Mildred. Je moet lekker wonen zijn buiten, hè. Zijn best in dat grote huis willen wonen. Bediender. Mooie uitzicht en zo. Echt iets voor mij, hoor. Mij werkt het op mijn zenuwen. Op je zenuwen? Nou, mijn zenuwen mag het werken. Ik wil het best eens proberen. Ik vind dat dat te stil. Daarom kom ik zo dikwijls naar de stad. Om mensen te zien. Oh, het is wel mooi hoor, waar we wonen. Weilanden en bomen. Maar met bomen kan ik niet praten. Kun jij dat? Zou ik ook willen proberen, als ik de kans geef. Ik zou er gauw genoeg van krijgen. Toch zou ik het best eens willen proberen. Ah. Ze had de helft van mijn boodschap al gedaan. Dan kom ik hier even uitrusten. Vroeger kwam ik hier dikwijls. Maar het heet niet voor niks, Rusthof. Vroeger? Toen ik nog op kantoor was. Ja, de Rusthof. Voor arbeiders die bijna aftijgen. Niet voor jouw soort mensen. Maar, die zitten tenminste stil. Niet die herrie van de straten. En van die rotsfabriek Die fabriek. Wat? Kan maar gestolen worden. Dit is wel echt een plekje voor jullie, hè? Hier bedoel ik... Voor de schachthuis, ja. We meestal hier. Mooi weer is tenminste. Met Charlie. We werken samen. Ik heb kans gezien er een paar minuten vroeger uit te knijpen. Ik zit nou op Charlie te wachten? Ik moet iets heel belangrijks praten. Heel belangrijk. Ik kan ons hele leven veranderen. Hoe, we, hoe gaat het met water? Oh, goed. Ik, ik mag niet mopperen. Praks we voor drie dagen in Ierland. Hoe, uh, hoe is het met Winnie en, en de kinderen? Oh, moeder, de vrouw maakt het best. De kouders houden er wel bezig. Hoeveel zijn er? Twee, een derde opkomst. Zo, nou, het begint er wel aardig op te lijken. Maar dan heb je er altijd nog negen te goed? Negen? Nou, mijn vrouw meneer, hoor. Dan schiet je maar stieke dood. Ja, nou, dat zei je vroeger toch altijd. Een complete ploeg en één reserve. Dat maakt twaalf. Dan was ik nog bezeten van het voetballen. Je wordt wel wijzer. Een bloed zal ook zo driftig niet meer zijn, denk ik. we gaat nog ons allemaal. Denk je wat vroeger dan met handen? Zeg, uh, wil je een beetje koffie? Oh, ja, graag. Nou, ja. Van boodschappen doen krijg je dorst. Ja. Zo. Ja. Ik wou dat ik in jouw plaats was. Waarom? Nou, zomaar voor drie dagen in Ierland vliegen. Of het niks is. Ja, beurt komt misschien ook nog wel eens. Als je eenmaal die zaak hebt die je in de tijd wil hebben. Dat kan geloof het. hè? laat je zinnen niet opgezet. En? Ben je er nog verder mee gekomen? Nee, nooit. Tenminste, nog niet. Maar er is nog altijd een kans. Nog altijd een kans? jouw leeftijd? Ja, een hele goede kans. Een beetje geluk. Ik heb nog maar een paar kleinigheden te regelen. Maar wat bedoel je met op jouw leeftijd? Ik ben er al jong genoeg voor. En toen, nou? Je bent net als ik. Over de helft. Hallo, Harry. Ja. Ja. Schuif eens een stukje op, joh. Team, Hé, hey, wat is er met jou? Huh? Hè? Met mij brom. om. Nou, met de geloof. Hoe heb je jou gewend? Nou, joh, de zon schijnt. Overal bloemen. En al die knappe controlegrietjes. <laughs> dat ga je vanzelf vingen. Nou, ja, op zo, meneer. De jeugd, Harry. In mijn bloed, joh. Ja, ja. Maar, uh, hoe staat het ja, nou? met? is een stiekem alles scharrel geweest. Oh, wat rouw, Dennis. Huh? Want er de valt voorbij. Het zit wel goed in de slappe was, geloof ik, hè? Ja, Meer oh, uh, dan jij en ik samen, man. Ik denk dat ik op mijn portie van ga, kunnen hebben. Uh, dat kan ik wel kwetsen. Heb ze vroeger een oogje op je gehad? We zijn bijna getrouwd geweest. Een stuk gelopen. stuk gelopen? Ja. Yeah. Ik dacht dat het allemaal goed zat. Nou, achttien maanden met haar. Zo? Ja, yeah. met de verhalen zelf het ook, Snoor. Ja. Hij is die aantel op de vakte Piano Pianospelers. Zelfs als een zoon nog spelen niet in de rode luid. En Mildert en ik gingen er altijd naartoe. Hier is aan de gaten. Ja. Luisteren naar de muziek met de patentine van de... En dan we gingen we later naar de bar. Daar praatte ik dan met de vader. Hij had het plan om in een patatzaak te zetten. Was dat nou voor elkaar, hè? Ja, had de vader geld. Wat dacht je? Dat was de eigenaar van die koekfabrik in de Hoorhout. Zo schatrijk. Je weet wel, zo'n man die ze helemaal van de grond af had opgewerkt. ja, ja, ja. Hij had de rode label vijftig keer op kunnen kopen. Maar oh. hij zat altijd aan de bar. Want er was het bier in dubbeldikkelkoper. Oh, ja, zo heen. Ja. Ja. Nou, op die zaterdagavond zitten Mildred en ik naar de muziek te luisteren. Ja. En ik ga eventjes naar de bar om met de vader te praten. Kom terug. Er zit die pianospeler wel ons tafeltje Mildred op te vrijen. Zo, oh, dat was een klap voor je. Ja, nou, hoe? Nou, doodgemoedred op te vrijen ze vertellen en zo, je kent het wel. Een handje peper muntje hoor. En vragen welke liedjes hij voor hem moest spelen. Ja, twee blauwe ogen en zo. Oh, dat soort dingen. Ja. Ja. En Mildred helemaal over de kaart dat dat gekwijld. Ja, wat heb jij toegedaan? Een oplazen gegeven. En in de café? Nou, was hartstikke vol iedereen zit te kijken. Ja. En we over de tafel heen en achteruit uitgeteld zeker. Nee. Nee? Dan gaan we er eentje terug. Nou, ik zag sterretjes man. Tijdelijke vijfenoord gekocht Overal glas en bier, hè? Maar ja, ik, ik zou van jou niet gedacht hebben. Uh, ik had het op, hè. Maar die aard, ik kon er wel wat van, hoor. En zei, ze heeft hij de zame cent gegeven hebben. Maar dan maak je me mooi in. Ja, en wat uh, deed Mildred? Schrijven, en met haar hand aan slaan, in en weg. En hoe liep het af? Nou, ik mocht eerst niet meer in de leuk komen Een maand later trouwden ze. Vader praatte niet meer tegen me. Een directeur van de koekpabriek. Meldde hm. het zelfs van het geld van de vader toen hij de pijpen ging. En zodoende ze er nog altijd lekker bij. Ja, ah, ik kan er van kotsen. Zes, Harry. Hm? Weet je wie ik je net gezien heb? Toen ik hier naartoe kwam? Dan is de doop. Oh, en nee. Willy. Grote Willy. In een nieuwe moordsleden. Hij kwam juist langs het park. Oh, die... Hij is toch niet achter je gekomen? Dat weet ik niet. Hij zag me wel het park in. Nou, ik hoop van niet. Ik kan net tegen de grote bek van hem en al die opschipperij. Nee, ik mag hem niet. Is hij die muzikant? Nee, van Brent. dat is hem mij. Hij knikt tegen me, hij herkent me. Gewonnen ben bij niets. We zien er onderhand net zo als havenloos Hij ah, komt nou, Harry. Zo werkt het nog niet met ons? Nee, om te zien nog niet. We van binnen met je komen. Plan is. Ja, we hebben er nog over het dag. Oh, ik denk altijd. Over dat plan van gisteren. Doe je dat we je vrouw in een kruidenierswinkeltje zouden zetten? Nee, dat gaat niet door. Oh. Nou, dat is dan dat, hè? Ja, maar uh, dat andere plannetje. Van die... Dat, dat eraan? ja. Hij wil er nog met dat meisje over gepraat? Wat we afgesproken hebben? Wel een welk meisje. Dat van die kelder. Oh. Moline. Een naam weet ik niet, dus jou is uit. Hij had er gesproken? Ja. En wat zei ze? Oh, van alles. Ik praat met de oren van mijn kop. Ja, maar heb je het gevraagd? Wat we afgesproken hadden. Over die kelder van de moeder. Om onze spullen op te bergen en patat te bakken. Heb je dat gevraagd? Dat zei je, Harry, ik heb even niet geluisterd. Nee, dat zeg ik. Je zou de Marine te denken, hè? Ja. Ja, dat zou ik wel door. Ja. Maar uh, wat ik zei, je voelt het toch nog altijd voor? Nou, dat liet je toch wel, hè, Harry? Nou, wat luister. Goed, ik zei, heb je Marien gevraagd of we die kelder van haar moeder mag gaan gebruiken... om onze rommel op de berg en te patat te bakken? Nou, nee... Ik, ik, ik zit er niet van gekomen. Ik kreeg geen kans. Oh. Nee, ik, ik kon er bijna geen woord tussen krijgen. Zo, we zijn dus nog een stap verder. Oh ja, ja toch wel. Ik heb tegen haar gezegd dat ze vanmiddag hier moest komen. Hier, op de bank. Ik heb gezegd, uh, laat en zo. En eh, zou ze het doen? Oh ja, ze doet alles voor me. Weet je het zeker? Ja, <laughs> natuurlijk. Ik hoop het. Als we die kelder niet krijgen, als we in gehouden nog eigen business zitten, dan, ja. dan maak je fabriek maar met mijn sokken. Oh, wat? Heb ik dat niet gezegd? Wat? Nee, wat is het? Billy. Grote Billy. Ik wist wel dat hij achter je aan zou komen. Alleen maar om op te scheppen. Oh. Vooral misselijk dat ik hem zo zie lopen. Kijk, kijk nou toch eens op. Portas en Perlemoer zitten lekker in het park te pikniken, hè? Jij, ja, ja. Is het niet fantastisch? Wat zoek hier eigenlijk met de armoeszaaiers? Landru? Dat wil ik wel zeggen. Mm, zo mag ik het wel, hè. Prettig ontvangt. Oh, het zou je wel eerder geweest zijn, jongens. Maar ja, ik kon de wagen niet meteen kwijt, hè, toen ik Charlie gezien had. Hij is zo groot, weet je. Oh, goed, ik ben er nou. Altijd wel leuk, om oude kennis tegen te komen. Het doet me wat. Ja, het is wat je noemt hart voor de warmte, hè. Zo nee. is het, Harry, zo is het. Ik denk wel eens, hè. Waarom ben ik toch eigenlijk weggegaan? Naar die eh, fabriek bedoel ik. Sommige om zes uur op, s'avonds om zes uur thuis. En elf verder alle pond in de week. Wat? Ja. Wat een mooie tijd. Je ja. zit te popelen om het ons te vertellen, is het niet? Daarom ben je maar achterna gegaan. Nou, vooruit er maar. Hoeveel verdien je tegenwoordig? Nou, het is dat je vraagt, Charlie. Ja. Dan vertel ik het je maar. Ja, kijk... Eh. Ja, 35 pond per week, hè? Nou, aftrek van alle kosten, een ruilig uitje voor de belasting. Nou, jongens, dat valt er nogal mee, hè? Ja, spijt me dat ik hem moet zeggen, maar je doet het beter dan wij. Een stuk beter. Ik ja, dank voor deze waarderende woorden, Charlie. En wat zegt onze vriend Harry ervan? Van ja, mijne zorgwezen. Ja, ja, dat loopt ook al over van waardering. Maar maak je geen zorgen, hè, Harry. Vandaag op morgen ben jij ook boven jou, jongen. Harry Fairfax, de petat-koning. Wat keer er een patat? Wat er allemaal een keer? Dat helemaal niks. Zolang jij tenminste tevreden bent met een paar misselijke kapoetjes per week. Ja, maar er valt met petat aardig wat te verdienen, hoor. Kan je van mij aannemen? Net zo. Ja. Dat is wel zeker. hangt er maar vanaf, hè, wat jij aardig vindt. Ik kijk er nou toevallig een dikke anders tegen dan jullie, hè. Ik, ik eh, denk je dit groot. Nee, voor mij geen patat, hoor. Dat is mijn bruistie. Als jullie wat willen bereiken, jongens, dan moet je het in het groot doen. In het groot. Ja, gemakkelijk praten. Je hebt er de kop voor. Hoor eens, Eddy, met jouw jaloezie kom je nergens, hoor. Ik kom er ook niet meer stijl op. Van die 35 pond per week. Nee, jongen. Dat wordt hier allemaal uitgedopt. In dat kleine koppie. Kleine? Ja, ja, noem jij het maar zoals je wilt, hè. Maar hier zit het. In het kopje. Ik denk nou maar niet dat ik tevreden ben hoor, met die 35 pond Nee, Helemaal niet. Die 35, dat zijn nog maar een begin. Ja, yeah. alleen nog maar een begin. Nog een jaar en ik haal het dubbele. Ja. Het uh, dubbele. En uh, wat is het geheim van je succes? Uh, het geheim van mijn succes heb ik niet toch altijd verteld. in het groot denken. In het groot. Oh ja. Uh, dit is alles in een nooddoctor, zoals je dat noemt. Uh, dan komen er komen nog wat kleine feitjes bij, natuurlijk. De knepjes van het vak, hè, zou je kunnen zeggen. Ja, dat duurt allemaal te lang om het je nou te vertellen. Als je eens een weekje of zo vrij bent, kom dan maar bij me. Dan leg ik het je wel uit. Hier. Hier, mijn kaartje. Elke moment heb ik het ticketje druk, jongens. Eerst moet ik even de zaak afdoen en dan... Eh, ja, je kent dat wel, hè. Beetje plezier. Je bedoelt een grietje? Hè? Ja, een grietje. Dat het gewone volk, zeg. Nou, jongens. Ik vind het leuk dat ik jullie er eens gezien heb, maar aan alles komt het niet. Ik zal me dus moeten wegverwerken en jullie moeten het verder zonder mij doen. Zoals ik zeg, eerste zaken, en dan, wij zeggen happy day. Maar we houden je niet tegen, hoor. Oh, hé, dat weet ik hoor. Nou, ik ga er maar van door. En vergeet niet wat ik je gezegd heb, hè. Als je wat wil bereiken, vergeet dan die patatroep en ga zaken doen in het groot. In het groot, jongen. Die verandert ook niks. hè? altijd even voor ik op zones. Ja. Weet je nog van die keer dat jij hem die oplaatst, gaf? Toen die eh, pas bij ons op de fabriek was? Ja. Nou, maar niet van die andere keer. Is het dan twee keer ja. gebeurd? dat is ik niet. Ja, vlak voor het wegging. Nou, ik heb het je geloof ik niet verteld, je was naar vakantie. Nee, reed, dat heb we nog nooit gehoord. Ja. Nee, ik bedoel die keer toen ik er pas was. Hè? Ja. Jullie samen buiten de deur werkten. Hij <laughs> dacht dat hij alles kon versieren. Met hier voor de kantine waar jullie werkten. Ik zag hem bijna nooit. Alle dagen lang was hij onder water. Maar ja, nou dat ook niet. Ah, ik had hem al een paar keer gewaarschuwd. Precies gezegd waar het op stond. Zorg dat je werk in orde is... of ik geef je pak op je donder. Maar dat weet ik niet. Nee. En toen kreeg hij toch wel zo goed de pest hè. Kijk eens, ik kan er best tegen als een collega een Geintje. Ja. Maar hij maakte het te bont. Ja, en, en ik werkte maar op. Toen heb ik hem op zijn vet gegeven. Hij stepte tussen ogen. En dat hier ik wel. Ja, hij deed tenminste voordeel aan zijn werk. Maar die andere keer, toen, uh, toen ik weg was... En toen heb ik hem erop betrapt dat hij aan het voetballen was. Met mijn teekroes. Die blikkenkroes, die de hele oorlog gebruikt heeft. Ja, daarom krijg ik jou zo de dood in. Overal was dat ding mee naartoe geweest. Die blikkenkroes. De woestijn. Ah, de Alpen. En in en de mensen Gladbach. De Durkkenhend. Hij was er natuurlijk aan gehecht. En weet je weet het nog gaat. Je hecht aan die dingen. Hè? Ja, net als ik het de vader Boordenknoopje. Ik had dat al lang voor de oorlog. Een ding van een stuiter of zo. Hè? Maar dat zei hij tenminste... Ja, het heeft er minstens twintig jaar gehad. De hele tijd, hè? Niemand kon het geloven. En toen ineens was het kapot. Ik heb stukjes tussen mijn vingers. Ja, ik weet wat je nou voelt, hoor. Om te janken. Ja, wat is het? Had ik hem een dag. En de rot tegen de vrouw. En tegen de kinderen. Oh, dagenlang. Ja. Zal Zowel dan van en dan gaan. Jo, wat had ik er toch van te pakken, hè? Met de boordersnoopje. Ja, zo is het leven, zij zei dat ik meer in de knoopje dacht bij zijn haar. Gek, hè? Ik ga datzelfde met die blikkenkroes. Toen ik wilde ermee op de binnenplaats zag voetballen, verloor ik mezelf een zien. Als Tommy sext me niet was geweest en me had tegengehouden, zou ik Willi toen vermoord hebben. Ja, toen ik zo oud als was ik ook zo. Ja. Vliegend, als alles niet naar je zin gaat. Ja. Klaar om erop los te slaan, als je tegen zit. Maar toch... Toch moet je oppassen met jouw klingendheid, Charlie. Oh, je kan er niks aan doen. Nee, maar vandaag of morgen hè, kost het je je baantje. Ha, <laughs> bezorg. Ja, als ik veel houd dan niet zoveel. Als je nee. nee. de voorman te pak gaat. Als je de eruit haalt, doe ik het weer. Ja, maar dat is het hem nou juist. We zijn altijd met de pik hebt op je voorman, dan mag je niet hè. Dan ben je er steeds tussen door glipt. Nou, laten ze me de zak geven. Zoek ik een ander baantje. Zo, mag ik je Ja. Ja, daar wou ik nou juist naartoe, hè. We gaan rustig door met het voorbereiden van onze samen. En als het dan de klap valt, dan ga je zo in de lachsmoer uitlachen. <gif> Misschien heb ik zelf een ontslag. Ja, dat kan ook, als ja, alles goed gaat. En, als jij je best doet. Nou, dacht je nou dat ik het niet zou doen? Nou, dat met de dat is toch niet zo goed. En, met, met Maureen. Gisteravond. Nou, wat zou jij nou gedaan hebben, als je in mijn plaats was geweest? Over patat gaan praten? Toen <gif> nou. Ik ja. ben ook wel een mens. En ik heb toch die afspraak gemaakt voor vanmiddag? ze is er nog niet? Uh, nee, dat is waar. Ik bedoel, de tijd verstrijkt, jongen. Ze komt wel. Dat weet je zeker? Ja, natuurlijk. Als Morine wat belooft, dan doet ze het. Ze zou voor mij van een, van een toren afspringen. Uh, maar haar moeder, met die kelder. Ja, we een uh, vast wel. Een paar dagen geleden heb ik nog een uh, nieuwe stop in de elektriciteitsmeter gedaan. Uh, die moeder van haar, uh, die vindt mij het einde van een andere jongen. Nou, ik hoop het. Als het waar is wat jij me vertelt hebt, dan is die kelder ook het einde. O, het, het is waar. Zindelijk en droog? Ik heb het zelf gezien. Is de gas warm water? Ik, ik heb het van de week nog nagegaan. Uh, het klinkt goed. Het is ook een mooi plekje, hè? Vlak bij het voetbalveld, in het park, bij het kermisterijn. En? Maar vijf minuten van die nieuwe woonwijk. Als we die kelder krijgen, dan zijn we er, jongen. Harry. Ja? Zit nou niet de top. We krijgen die kelder wel. Ja, als die fabriek maar niet zo open zijn werkte. Het net een gevangenis. Ja, een gevangenis. Wat heb ik nooit aan gedacht? <lacht> je hebt nog gelijk ook. Je zit de hele dag tussen vier muren. En hier in het park worden de in een half uurtje gelucht. Charlie. Ja? Je hebt me niet kwalijk, hè? Dat ik erover door blijf maar ik heb ook al zoveel tegenslag gehad. En ik heb het ik kan er bijna niet meer in geloven. Heri, je mag je geloof niet verliezen, jongen. Hé, hey, nou zeker niet. Nou, we er bijna zijn. Het bedoel is dat alles me altijd tegengelopen is. Wilder en de vader. Goed zie. Overnieuw begonnen. Mijn vrouw krijgt een tweede kind. Toen mijn vader doodging, dacht ik. En nou komt alles voor mekaar. Hm. En ik zijn geld na aan de jongens. En? Vastgezet dat zij in het winter zijn. Ja, ja. Het ene naar en het andere. Als ik die kelder niet krijg, dan is het gebeurd. Ik zeg toch dat je niet moet zitten, Nee, uh... ja, Je hebt gelijk, ja. Ik zit er met aan te denken. Als je eens naar Mildred toe ging. Mm, dat wordt niks. Eh? Nee, vraag het nooit mee. Maar Mildred zou ons kunnen helpen. Ik ja, bedoel, dat ze ons geld zou kunnen lenen voor een patatkraan op de markt. Ja, je weet nooit. Het is rijk genoeg. En jij bent toch een oude kennis? Hm, misschien eigenlijk. O, ik, ik weet het wel zeker. Nee, nee, nee, Charlie, dat, dat wordt niks. Oh nee? Nee. Uh, beter trots. Dat is het niet alleen. Nee. Er zijn ook nog andere dingen. Die vrouw? Onder andere. Oké, hey, hier neem we er nog eens van. Uh, koop maar een kaartje naar het paradijs. ook zoiets kennen beginnen. En dat ik Ja. Op straat en in de perken? Ja, dan noemen we ons de vrolijke vagebonden. Er zit vast wel brood in. Denk je dat? Nou, tuurlijk. Jij spelen en ik pet dansen. Hm, misschien eigenlijk. Hm? Nee. Nee, nee. Ik en jij hm. is niks voor ons. Nou, is het uh, beneden onze waardigheid of zo? Nou, een beetje wel. Dan lopen we er helemaal voor schandaald bij. Nee, niks voor ons. Nou, dat is maar een idee, hoor. Reed het maar. En nadenken, dat, dat zal ik wel doen. Dus eerst maar helemaal die kelder hebben. Het is wel om de test in te krijgen. En ik wou eerst gaten, Willi vangt net zoveel geld als je wil. Rij maar door zo slei rond te scheuren. En jij en ik, met al onze talenten, zitten vast in de grond. Ach, wat een wat Ik zeg toch dat je niet moet zitten toppen. Hey, tegen de tijd dat wij boven Jan zijn, lijken Willi en al die andere grote jongens bij ons vergeleken... Ja. Uh -huh. Wat is er nou? Kom, zit je man te stompen. Er is iemand die je wil spreken. Iemand? Wie? Nou, dat is hij nou daar, geloof ik. Oh, ja. Moet je mij hebben, zus? Met dit Charlie? Ja, ik ben Charlie. Oh, ik kom van Maureen. Dat is leuk. Ja? Ja. Van Maureen? Toen vroeg of ik wil gaan. Nou, is het belangrijk? Ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Maar nou, je zit uh, ernstig. Ik geloof het wel, ja. Oh, is ze onder een auto geraakt? Of, of ziek geworden of ziek? Oh, nee, dat is het niet. Nou, maar wat is het dan wel? Rijtel, schatje, wat is het nou? Nou, kijk, het is zo, hè. Ik, ik werk bij Maureen. Ja, dat is gezellig. Ja, we zitten naast elkaar. We zijn al heel lang vriendinnen. We waren ook samen op school. Ja, dat is wel fijn. Maar wat moest je me nou eigenlijk vertellen? Maureen en ik vertellen elkaar altijd alles. En we helpen elkaar. Daarom heeft ze gevraagd dat ik wil gaan Ja, liefje, je hoeft me niet je hele leven als te gaan vertellen. Zeg nou alleen maar waarvoor je komt. We hebben een afgebaard. gebakken? heet hij ook al dat u zo opvliegend bent. Zo? Opvliegend, zei ze dat? Ja, dat zei ze. En ze zegt ook dat ze u niet meer wil ontmoeten. Wat zeg je? Ze willen u niet meer ontmoeten. Het is afgeknapt, zegt ze. Pardon. Afgeknapt? Ja. Wat bedoelt ze ermee, afgeknapt? Nou, dat zeg ik liever niet. Dat moet we wel heel erg zijn. Nou, het is niet erg leuk hoor nou? Ik ben boven de 21, hoor. En nou, wat heeft ze nou gezegd? Moet u het werkelijk weten? Ja. Nou, ze zegt dat u veel te brutaal bent. En u bent oud genoeg om de vader te zijn. Zeker, ja, ik ben pas 25. Oud genoeg om de vader te zijn. Ja, dat zegt Marien tenminste. En, eh... Uh, de vaste vriend is thuisgekomen. Met verlof van de luchtmacht. Oh, juist. Nou weet ik het. Ja. Hij is onverwacht gekomen. Hij heeft eraf gehaald van de fabriek. Oh, het is een beeld. Heb hij gestuurd? Ja. Nou, de op, Harry, het is ernst. Ja. Nou, nou, wat euh, het... heb je nog meer gezegd? Nee, meer zeg ik ook liever niet. Ze zei alleen, zeg maar tegen Charlie, dat hij niet behoeft aan te komen. Ik ben op hem afgeknapt. Ja, nou, dat zei ze. Ah, de moeder mag hij trouwens ook niet. Doen. De moeder toch? Wat heb ik nou met de moeder te maken? Nou, die stop, hè. Die stop van elektrische die elektrische licht. Die heb je toch een paar dagen geleden worden is? Ja, dat heb ik gedaan, Jas. Nou, sindsdien is een oude lamp in het huis gek gaan doen. En de moeder is razend. Geleiden, oh. Dat begrijp ik niet. Gek gaan doen? Ja. Gisteravond zijn alle licht in de hele straat uitgegaan. Het was te pikdonker. Dat is een klap. Nou, ik moet weer weg, hoor. Ik heb beloofd dat ik met Maureen en de vriend zo koffie drinken in de Costa Brava. Nee, nee, nee. heb je me verder niks te vertellen? nee. Maureen zou alles voor je doen, niet? Het is doorgestoken kaart geweest. Ze zou voor je van de toren springen, hè? Ja. Dat ga ik nou doen, van de toren springen. Kom op, Harry. Dit is voor mij net zo slag als voor jou. Afgeknapt. Dat zijn we nodig. Maar ik begrijp het wel, hoor. Die mooie vriend van me heeft me gelapt. Ik ga naar de kosten Bravo om verhaal te halen. Nou, daar ben je niks mee. Nee. Wat doen we nou met die kelder? De kelder? Ik weet het niet. Zeg maar even de tijd om na te denken. Nou, dat klopt. Oud genoeg om de, de vader te zijn. Het is altijd hetzelfde. Net als ik het de aan bijna voor elkaar heb gebeurd wat. Ik het dak in. Er is een vloek op me. Ik ken niet anders. Een vloek? Een vloek op jou? Wat zou je van mij denken? Met jou heb ik geen meelijf. Ik ben jong genoeg om tegen een stootje te kennen. Maar iets tegen de vijftig. Ik heb bijna mijn tijd gehad. En altijd weer hetzelfde. Nooit kom ik uit die rotfabriek. Tot mijn laatste dag zal ik er blijven sloven. Geen wonder dat mijn vrouw zei, ik hou er niet bij je uit. Jij bent gek met het geluk dat ik ga heb. Het helpt niet of je nou al opwint. ja, maar wel praten, met ben zoveel jonger. Tel uit je winst. Sorry. En hoe moet je nou nog? Wat doen we nou met die kelder? Ik weet het niet. Maar we vinden wel wat. hè? we vinden nog wel wat. Tijd om terug te gaan. Ze blazen. Ja, laten we maar terug gaan. Kom mee. Harry, hm? kijk niet zo bedonderd, Joe. We vinden wel wat. We balken op dat kaartje van Willy. Ja, laat me niet kotsen. Linden nog wel wat, was een hoorspel van Norman Smithson, dat werd vertaald door Ari van Nierok. Harry werd gespeeld door Tony Folletta en Charlie door Hans Vierman. Milbud was Wiesje Bouwmeester, Grote Willy, Willy Ruis en het meisje Corrie van der Linden. De accordeonist was Piet Zonneveld, regie Ad Leupler.